En zoals gebruikelijk gaan we eerst even kijken naar de oogst, de taaloogst van vorige zondag. Wij hadden het over de WA-ziekte. Wij weten daarvan alleen dat het hoesten uh, symptomatisch is. De symptomen zijn dus of is alleen het hoesten. Maar meer weten we niet, dus straks misschien nog meer daarover. We hadden het ook over een klein zaagje met een, uh, de hand te bedienen waarmee takken worden afgezaagd en dat kleine zaagje noemt men bij ons een boomzaagsken. Dat boomzaagsken is als samenstelling in de, het WNT niet terug te vinden. We hadden het ook over de ketel waarin varkens eten gaar werd gekookt. En die ketel was hier algemeen bekend als een douche. En die douche uh, komt uit het Belgisch-Franse douche, dat dus uh, ketel betekent, want het uh, oude Franse, dus het echte Franse douche uit het oud-Franse dois, zou te maken hebben met een grote waterketel. Vermoedelijk heeft het een met het andere wel te maken, maar dat schijnt, is douche in die betekenis uh, niet echt Frans, maar wat men noemt Belgisch-Frans. De grote vork waarmee men aardappelen, pataten dus, in de ketel schepte waarin de bras werd gekookt, noemde men althans in Hekelgem en ook nog daarbuiten een bolleksgrijp. Nu, die bolleksgrijp kennen wij ook, maar wij hadden de indruk dat deze grijp bij ons gebruikt werd om bieten, bijvoorbeeld. Uh, te verhandelen, zal ik maar zeggen, om te vermijden dat die zouden worden geschonden, geblutst, maar het is best mogelijk dat men dus ook het varkenseten met dat soort van bolletjesgrijp uh, verhandelde. Het ging hier om een grijp, dus een soort riekgriep, uh, met een tien à twaalf tal tanden die dus uitliepen op een bolletje met de functie die wij dus hebben gezegd. We hadden het over mater vorige keer, mater van fruit gezegd, van appels, appelen zijn mater, materslagen, ook figuurlijk in een materslagen, en dat mouter betekent dus uh, weekzacht. Nu, als samenstelling heeft Herman vorige zondag opgegeven, de maternest, ja, we hebben het daarover veel vroeger al eens gehad, over die maternest, dat was oorspronkelijk de plaats waar men fruit stopte, om het dus inderdaad mouter, dus... Euh, zacht week te laten worden om het fruit te laten murwen zoals men dat in de algemene taal noemt nu bij uitbreiding is die maternest het plaatsje geworden waar men een en ander verstopt onder meer ook waar men spaarcenten euh, ver, verberg, verbergt en verborgen houdt dan een maternest zegt men of zij men destijds nu als synoniem is nog bekend een meuk en het is ook een bewaarplaats voor appels en peren ook een bergplaats voor geld, ook een voorraadplaats: de meukemen, de maternist. Dan hadden we het over Ail, en dat Ail is natuurlijk een vorm uit idel heeft tal van betekenissen. We hebben het vroeger al eens gehad over de naïle kop, mijn, een eile kop. Een eile kop, een eilhoofd, dus een lichthoofd, een draaierig hoofd. Mijn eile in mijn kop, zeiden de mensen vroeger. Ik ben eil in mijn hoofd, in mijn kop. Nu, dat eil heeft Herman alweer opgegeven in een mooie uitdrukking. Op de eile nest zien. Of een ne eile nest zien een eilennest vinden of op een eilennest zitten en daarin is dus dat eil weer in de betekenis van ledig. En in die zin wordt het thans als buitengebruik beschouwd door het WNT, het woordenboek van de Nederlandse taal. We hadden het ook over aanborstigheid. Uh, aanborstig wordt oorspronkelijk, of werd oorspronkelijk van paarden gezegd. En daarvoor gebruiken wij het uh, bijvoedig naamwoord uh, bij dempig. Dempig zijn, dat dus eigenlijk te maken heeft met damper. En waarvan wij een aantal wendingen kennen. Ik denk aan dempegeten zitten. Hij is dempig Hij Er zit daar dempig en gedronken, dus zodanig dik gegeten en gedronken. Zodat men er, als het ware, kortademig van en door wordt. Als afleidingen kennen wij dempigheid, van dempigheid, dus van kortademigheid. Uh, trouwens, als synoniem voor dat dempig zeggen wij ook kut, eskut, dus kortademig, dat woordje kut, als het simplex, dus het eerste woord, het grondwoord, is niet in het WNT in die betekenis terug te vinden. Uh, wij hadden het ook over het rillen, rillen van kou, van angst, van afschuw, ...en dat noemen wij in Brabant vergesselen... ...en dat vergesselen zal wel met vergerselen te maken hebben... Al vinden wij het uh, grondwoord grezen terug, maar die R, die heeft nogal eens de gewoonte van te verspringen. Dus het midden-Nederlandse grezen, gerzen, betekent vrees aanjagen, doen, eisen. Dus het zou wel eens daarmee te maken kunnen hebben en vergezzelen. Dus als men de eerste kou zo op zijn lijf voelt vallen, dan vergezzelt men. Men vergezzelt ook als men slecht nieuws hoort of minder aangenaam nieuws. Men vergezzelt van afschuw. Dat, zijn, dat is nog een zeer oud uh, werkwoord ook in diezelfde sfeer, dus het een en weer bewegen hadden wij uh, in het eerste deeltje, maar dat is uh, inmiddels niet meer te verkrijgen, we moeten daar toch nog wel een keer iets op vinden, uh, vinden wij het werkwoord krinchen en krinchelen. dat zijn dus uh, uh, iteratieven zoals men dat noemt, krenzen en krenselen, en dat krinchen kennen de oudere mensen, de ouderassenaren wel, als uh, het wannen van het graan, dus dat is het zuiveren, een bepaald proces, waarbij dat graan heen en weer werd bewogen, vandaar dus uh, is dat heen en weer bewogen eigenlijk toegepast op het lichaam en, hoort men, en hoorde men vroeger zeggen dat leidt hem uit de krinselen van de zier dus die krimpt zich in elkaar, dus die, die beweegt een en weer als het ware van pijn dus het is wel zo dat het Brabantse krinselen wederkerig is dus hij krinselt hem, hij krenselt of krinselt zich ja, euh, dan kwamen we op schalotteren terecht. Hij was vriet geschalotterd en uh, dat werkwoord schalotteren is uh, eertijds al eens behandeld. Het is een uh, etymologisch moeilijk woord. Men kan het moeilijk etymologiseren zoals men dat noemt. Dus het, uh, de, de herkomst, de afkomst, taalkundige afkomst ervan nagaan is een, een uh, karwei. Moeilijkheid. Wij vinden wel scharluinen terug. Ook Kilian geeft scharluinen. Dat betekent kwetsen, bij uitbreiding dus havenen, en het is in die zin dat we ook schalotter gebruiken, hij is vriet geschalotterd, dus als men schaafwonden heeft bij een val, bijvoorbeeld valpartij opgedaan, zegt men, hij was geschalotterd hij was vriet geschalotterd dus hij was gehavend, en men vermoedt, het is niet onmogelijk, want dat komt er meer voor bij de Brabantse woorden, dat ook hier weer uh, Romaanse, dus Franse, Picardische uh, herkomst uh, in het spel zou zitten. En dan hadden we het over het grote plein in het centrum van de gemeente... ...dat de oude mensen nog altijd plein noemen. En de plein, zeggen ze bij ons, hè, want dat is een vrouwelijk woord... Op de plein staat een cirk, zeiden ze vroeger. Op de plein, het is merkwaardig, want plein is een onzijdig woord. Nu, het, het woordje plein is duidelijk afkomstig uit het Franse plein, maar het zou ook kunnen dat het te maken heeft met de nevenvorm Pleine. en waarschijnlijk, en dat Pleine met ai en n e is dus vrouwelijk. Het zou kunnen dat het vrouwelijke slag dat dus ook bij ons in de plein is terug te vinden, dat het dus daaruit is voortgekomen. Nu, Herman heeft ons vorige zondag gewezen op een uh, eigenaardigheid uit Thunberg, daar zou plein, plaan uh, uitgesproken worden. Nu ik vind dat woordje plaan met dubbele a ook terug in het midden-Nederlands als een verouderde vorm dus voor datzelfde plane, plein, pleinen. want het heeft dus allemaal te maken met datzelfde Franse plein of plein en met het Latijnse planus dat dus effen betekent, maar dat ook bij uitbreiding betekent open terrein, een ruimte, en zoals bij ons, een openbaar plein, de plein van ons. En een bloemke, ja, kennen we, is natuurlijk een volksetymologische verraspeling van het Franse bouquet, dat dus niet is begrepen en waar men dan dus bloemke, bloemke van is gaan maken. In verband met uh, er vandoor zijn, uh, weg zijn, maken dat men wegkomt, uh, hebben wij nogal wat uh, woorden. Denk aan het uh, woordje Stavoi, waar we het uh, maanden terug over hebben gehad. Denk aan uh, Ribe de Bie, waar we het ook over hebben gehad. En nu is uh, daar Herman uh, met zijn wending de pist in komen aandragen. S de nu, die piste vinden wij in het Nederlands niet terug. Het is natuurlijk het Franse woordje piste. Uh, het is best mogelijk dat dus ook daar weer hij is de pistine, hij is de pist uit. Hij is dus, dat heeft te maken met dat, men zou dat te maken kunnen hebben liever met dat Franse piste. Dus, être sur la bonne piste, dus op de goede piste en de goede weg zijn. Dus het is duidelijk Frans. We vinden het niet in het WNT terug. Een uh, gelijk betekenend uh, woord voor datzelfde weg zijn, schampavies, en hebben we ook al behandeld, uh, is schuppes. Es schuppes. Ja, dat schuppes zou wijzen op uh, schoppen. En dat schoppen vinden wij terug in onder meer uh, midden-Nederlands schoppen, dat betekent op de schopstoel zitten. Nu, misschien kennen de mensen dat nog, dat is een, een zeer oud uh, gebruik. Het was eigenlijk een strafwerktuig, die schopstoel. Dus men bonden uh, veroordeelde, zal ik maar zeggen, met de handen op de rug uh, ergens op, en men slingerde die telkens omhoog, dus als uh, een soort van uh, straf, hè. een middeleeuwse verfoeilijke straf. Nu dat schoppen, uh, hij is weggeschopt, zou dus uh, te maken kunnen hebben met dat oude werkwoord schoppen, waarvan we dus als jonge variant schuppen hebben. S-schuppes, ik vind in een aantal dialectwoordenboeken uh, schuppes en schippes en dergelijke, het zegt men schippes, dat dus daarmee ook te maken heeft. Zie daar het overzicht van vorige zondag, uh, de 225ste aflevering.